5 uur, dit is Radio 1 met Lucella Carasso. En straks het uitgebreide interview met de baas van ING Nederland, Nick Ju. U krijgt nu het NOS-journaal Raymond Seré. Staatssecretaris Wekers gaat kijken over Nederlanders staan op een gelekte lijst van miljonairs... met geld op geheime rekeningen in belastingparadijzen. Zij wekers naar vragen van het CDA in de Tweede Kamer. Onderzoeksjournalisten uit veertig landen werkten maanden aan die lijst. Onder wie journalisten van het dagblad Trouw, CDA, Tweede Kamerlid Omzicht... vroeg de staatssecretaris om haast. Griekenland en Duitsland hebben al een beeld om welke bedrijven het in de landen gaat, zei Omzicht. Wekers zei dat hij er alles aan doet om te achterhalen of er ook Nederlandse bedrijven bij zijn. Minister Dijsselbloem snapt dat Kamerleden er boos over zijn... dat op Cyprus veel geld van banken is gehaald nadat die banken al waren gesloten. Hij noemt dat laakbaar. Ik deel uw, uw zorgen, ik deel uw boosheid. Dat terwijl het land in grote problemen zit... sommige mensen dus vooral bezig zijn om hun eigen tegoeden weg te sluizen. De minister wees erop dat een van de redenen voor de eurogroep... om in te grijpen in Cyprus was dat er geld weglekte. Dijsselbloem zegt dat de nationale regels zijn overtreden. En volgens hem gaat de Cypriotische regering daar nu onderzoek naar doen.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 Uh, en uh, met name ook uh, indien uh, we zeggen, er twijfel is over de aansprakelijkheid... wij in elk geval uh, de kosten voor haar rekening zal nemen... ...van een onafhankelijk medisch deskundige onderzoek. Volgens Hartpatiënten Nederland dekt het bedrag niet alle kosten... ...maar het is wel een grote bijdrage. Zuid-Korea zegt dat Noord-Korea een raket met een aanzienlijk bereik... ...heeft verplaatst naar zijn oostkust. De Zuid-Koreaanse minister van Defensie benadrukte tegelijkertijd dat er geen tekenen zijn dat Noord-Korea zich voorbereidt op een oorlog. In Japanse media zijn berichten verschenen dat het gaat om een lange afstandsraket die de VS zou kunnen bereiken. De minister bestrijdt dat. Gisteren werd bekend dat de VS een raketafweersysteem stationeert op Guam in de Stille Oceaan. Staatssecretaris Van Rijn gaat bekijken of mensen met veel geld soms uitgezonderd kunnen worden van de zogeheten vermogenstoets.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 Alexander Monroe Huis in Beeldhoven. Het ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat zich uitsluitend richt op de behandeling van mensen met borstkanker. Oprichter Jan van Bodegom is blij dat het gelukt is om Koningin Maxima naar het Alexander Monroe ziekenhuis te krijgen. We hebben uh, altijd gezegd dat het ontzettend. Uh, uh, dat het, uh, ja, klinkt raar. een kroon op het werk zou zijn als ons initiatief geopend wordt door iemand die. Ja, dat is dat niet zo, maar waarvoor dat ook iets speciaals is. En dat is gelukt. In Duitsland hebben enkele mensen 22 minuten gedacht dat ze miljonair waren geworden. Ze hadden naar de lotto trekking gekeken en hadden alle getallen goed voorspeld. Maar toen werd duidelijk dat er tijdens de trekking twee balletjes vast waren blijven zitten in de trommel. Waardoor de trekking ongeldig moest worden verklaard. Klagen door de gedupeerden heeft geen zin, want alle lotto trekkingen in Duitsland zijn onder voorbehoud. En dan het weer, vooral in het noorden en zuidoosten nog geregeld zon. Elders overwegend bewolkt met plaatselijk misschien een vlokje sneeuw. Temperatuur van 5 tot 7 graden. Morgen overwegend bewolkt met mogelijk wat sneeuw of regen. We gaan eens kijken hoe het uh, op de weg is, Edwin Gerritsen. Nou, de dagelijkse files zijn korter dan gebruikelijk op donderdag. De meeste files staan rond Rotterdam en Utrecht. Er is wel veel vertraging op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Harmel en Reewijk staat 12 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht... Op de A20 Goudenhoek van Holland... voor Rotterdam Centrum 5 kilometer na een aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht. De A28 Utrecht-Zwolle voor Leusten, 8 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. En door een wegverzakking in het centrum van Nijmegen... heeft het verkeer problemen om Nijmegen in of uit te komen. Het verkeer staat daardoor ook stil op de A325. Arnhem, vanuit Arnhem naar Nijmegen, voor Nijmegen 4 kilometer. Het is beter om om te rijden vanaf knooppunt Ressen... richting Rotterdam over de A15, daarna over de A50 en A73... En door een bernbrandrijden er tussen Arnhem en Nijmegen en tussen Arnhem en Zetten Andelst geen treinen, de vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 Het is zes minuten over vijf. Zo is Jan Marijnissen te gast. Hij wilde graag een nationaal historisch museum in Nederland. Vandaag was hij in het Nieuwe Rijks of dat enigszins aan zijn droom tegemoet komt. Eerst ING. Uh, niet alleen vervelend, maar ook slecht voor het vertrouwen van de klant. De storing bij de ING. En dat vertrouwen moet terug bij de rekeninghouders. Dat beseft ING-topman Nick Ju. Het duurde eventjes voordat ook hij wist wat er was misgegaan. Ja, vanaf een bepaald moment wist ik hoe het zat. En uh, ik vind het toch belangrijk om te melden... dat klanten nooit geld kwijt zijn geweest. Uh, men zag een verkeerd saldo. Men zag geen bij- of afboekingen of dubbele afboekingen. Maar feitelijk, en ik denk dat dat de angst bij veel klanten was... ben ik mijn geld nu kwijt. En dat is nooit zo geweest. Maar er is nog een andere stap, hè? Je kunt ook zeggen, oké, okay, dit is nu gebeurd, één stap verder... en het is wel weg. Dat is een hele logische vrees, toch? Ja, klanten... Ik snap wel de klanten die gedachten hebben... maar die vrees is er bij mij in ieder geval nooit geweest. Want dat is echt in principe in de nacht van 2 op 3 april is het boekingsproces door een technische fout vastgelopen. En eigenlijk is dat maar goed ook, want dan schakelt het systeem als het ware zichzelf uit... omdat het wil voorkomen dat er verkeerde dingen gebeuren. Na de vorige storing zei ING, dit moet niet meer gebeuren. Dit mag niet meer gebeuren. Dat maakt gisteren extra pijnlijk, hè? Uh, dat maakt het zeker extra pijnlijk. Tegelijkertijd, en dat is misschien een uh, zwak excuus... maar de vorige storing die toen een aantal dagen heeft geduurd was een storing op internet en mobiel bankieren. We hebben in die tijd ook heel veel extra geïnvesteerd. En we hebben toen uh, de twee systemen gesplitst. De storing van gisteren uh, stond totaal los van internetbankieren en mobiel. Het boekingsproces was vastgelopen. Daardoor uh, waren er niet de juiste afschrijvingen en bijschrijvingen... en het juiste saldo. Dat zie je dan weliswaar op je internetbankieren, dat dat saldo niet klopt... Maar het staat volledig los van je internetsysteem... waar de vorige storing over ging. Ja, voor u is het appels en peren. Maar de klant heeft er natuurlijk geen boodschap aan. Die telt het bij elkaar op, gaat het met elkaar vergelijken. Ja, gewoon iedere storing voor een klant is er één te veel. En uh, wij horen gewoon, storingsvrij als het even kan... onze dienstverlening aan klanten aan te bieden. Wat is de grootste les die u heeft geleerd de afgelopen dag? Nou, ik denk dat mijn grootste les zit in dat wij zeker met dat broze vertrouwen pas wat willen roepen... als we het zeker weten. Want je wil niet wat roepen waar je later van moet zeggen... ja, dat riep ik wel, maar dat klopte niet. En we hebben gisteren eerst gekeken... wat is er nu precies aan de hand? En als ik nu naar de, alle klantreacties kijk... dan zeggen de klanten... daardoor heb jij mij wel drie kwartier tot een uur... in volledige onzekerheid gelaten. En je had eerder moeten communiceren... dan maar zeggen dat je het nog niet helemaal weet... Maar dan weten wij dat je ermee bezig bent. En ik denk dat we dat, met de kennis van vandaag, anders hadden moeten doen. En wat we zeker in de toekomst beter gaan doen. Want een bank die een paar uur zijn mond houdt, wekt de indruk... oh jee, het is daar echt mis. Ja, als die indruk is gewekt, vind ik dat buitengewoon vervelend. Wij wilden correct zijn. Maar we hebben er, zeker met de snelle media van vandaag en social media... dan lijkt een half uur tot drie kwartier niet lang. Maar voor veel mensen die denken dat ze hun geld... Uh, niet hebben of dat het niet correct is, lijkt het als een eeuwigheid. Twittert u? Nee. Maar u heeft wel gezien dat het er heel hard aan toe ging op Twitter. Hashtag ING, uw medewerkers, uitgemaakt voor, laat ik het maar even zeggen zoals het is: klootzakken, dieven, amateurs, prutsers. Ja, en dat doet me pijn. En u kunt er ook weinig tegen beginnen. Nee, ja, dat is uh, misschien de nieuwe tijdsgeest en de nieuwe media. En uh, ik weet dat onze medewerkers gisteren enorm hard hebben gewerkt om klanten te woord te staan de fouten herstellen en te zorgen dat de bank vanochtend weer foutloos werkte. Ja, en dan doet het best pijn dat mensen uh, ja, worden uitgescholden. Maar uh, laat onverlet, wij moeten zorgen dat onze dienstverlening goed en foutloos is. Maar zijn Twitter en andere social media niet een beetje uw vijand aan het worden? Ongeleide projectielen? Nee, nee, ik denk dat wij moeten leren omgaan met nieuwe media. Dat is de realiteit van vandaag. En uh, wij moeten met die realiteit van vandaag om leren gaan. Eén ding is zeker, hè? Er komt een volgende keer. Daar is geen ontkomen aan. Laat ik nou hopen dat dat nog heel lang gaat duren. Maar er komt een volgende keer. Natuurlijk zou ik graag willen zeggen, uh, dit komt nooit meer voor. Maar? Maar, en ik zou ook eraan toe willen voegen... de storing in deze vorm, en dat we proberen er iedere keer wel van te leren... en onze systemen verder aan te passen, komt ook niet meer voor. Ik zou heel graag elke storing in de toekomst uit willen sluiten. Maar 100% is een illusie, toch? Ik denk oh, op lange termijn 100%. Dat er nooit meer nergens een storing optreedt, is voor elk systeem in principe een illusie. Nick Ju is dat uh, van ING. Louis Dekker sprak met hem. En vandaag heeft trouwens de SNS-bank last van een storing. De bank kan geen overschrijvingen naar zijn klanten uitvoeren. die daardoor dus geen geld op hun rekening bijgeschreven krijgen. We nemen aan uh, dat ze daaraan werken. Er wordt gezwommen in Eindhoven. De swimcup is aan de gang. Verslaggever Bob van der Tak. Bob, wat staat er op het spel dit toernooi? Uh, limieten voor het WK, dat is wat er hier op het spel staat. Het is het enige kwalificatiemoment. Dus de zwemmers die zich nog niet gekwalificeerd hebben... die moeten het hier doen, nog tot en met zondag... bij deze Cup in Eindhoven. En ik moet zeggen, nog weinig limieten gezien vanmorgen niet. En nu, de finales zijn net begonnen om vijf uur, uh, ook nog niet. Althans, ja, er is er maar één die limieten gezwommen heeft. Dat is Ranomi kromo Zojuist in de halve finale van de 50 meter vrije slag. Zij uh, noteerde een zeer rappe 24 48 Daarmee ruim binnen de WK-limiet. Maar voor Cromo Jojo heeft dat weinig uh, betekenis verder. Want zij is op basis van haar prestaties vorig jaar op de Olympische Spelen al lang gekwalificeerd voor het WK. Uh, de anderen nog niet uh, bij de vrouwen. En uh, die moeten het dus uh, vandaag doen of later dit weekend. Uh, het is een mooie uh, afstand trouwens, die 50 meter vrije slag. Met ook nog Sarah Sostrum. Die ook onder de 25 seconden zwom. 2494. Femke Heemskerk nog. Noteerde 25-0-1, daarmee zevenhonderdste boven de WK-limiet. Maar dit was de halve finale, dus er is nog een kans op zo'n WK-limiet... Uh, over een klein uur in de finale. Bob van der Tak. Het uh, vernieuwde Rijksmuseum in Amsterdam gaat bijna open. Er lopen ondertussen al drommen genodigden doorheen voor een voorbezichtiging. Jan Marijn is een van die gelukkige. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, in één woord, hoe was het? Ja, geweldig. Geweldig? Ja, geweldig. Het was inderdaad redelijk druk, vond ik. Uh, en dat was al dagen, weken zo, geloof ik. Dat ja. er heel, heel veel mensen, journalisten binnen en buitenland, iedereen wilde naartoe. En inderdaad, ik was een van de gelukkigen. En wij vragen u daarnaar, omdat het Rijksmuseum... meer dan voorheen de geschiedenis van Nederland wil vertellen. Wat, wat zag u daarvan terug? Um, nou, ik, ik, ik ben verbaai, verbaasd over hoe verschrikkelijk mooi het is. We weten allemaal hoe lang het geduurd heeft, de verbouwing, dat het heel veel meer gekost heeft, maar... Het was het waard. Het, het gezegde zegt het al, ja, dan heb je ook wat. En dat is absoluut het geval. Als het gaat om de claim dat het Nationaal Historisch Museum uh, als ideaal voor Nederland uh, hiermee uh, achter de horizon is verdwenen, dan denk ik toch dat dat niet helemaal klopt. Bent u een beetje teleurgesteld? Enigszins wel, omdat het, het Rijksmuseum zelf heel erg benadrukt heeft dat de nieuwe routing toch vooral een routing zou zijn waarbij de kunst zou zijn opgenomen in de geschiedenis. Nou, dan beloof je nogal wat. En dat vond ik nogal tegenval, eerlijk gezegd. Want, want ze laten niet alleen kunststukken zien, hè, ook andere objecten. Wat bent u tegengekomen waarvan u dacht nou ja, dat komt in de buurt van laten zien hoe Nederland uh, uiteindelijk uh, ja, de, de geschiedenis van Nederland tot stand is gekomen? Nou niet, want dat gebeurt helemaal niet. En dat is oh. ook niet, niet wat ze beogen volgens mij. Het, het ontstijgt niet het niveau van de curiosa, zal ik maar zeggen. Dus, uh, het maar zij van... wilde toch wel wat meer dan voorheen die geschiedenis van Nederland vertellen? alleen ja, niet, niet op uw manier. Nou, de mevrouw verantwoordelijk voor de geschiedenis bij het Rijksmuseum zei gisteren bij de wereld draait door, neem nou de Waterloozaal. Nou, daar ben ik geweest, dat is een fantastisch mooie zaal... ...waar allerlei facetten rond de slag van Waterloo 1815 uh, te zien zijn. Uh, maar goed, dat is één gebeurtenis, belangrijk voor de Nederlandse ja. geschiedenis, absoluut. En dat is een hele mooie zaal, er zijn heel veel mooie dingen te zien. Maar de volgende zaal gaat over heel iets anders. Dus het is niet zo dat je kunt zeggen, als je nou de, door dit museum bent gelopen... ...dat je dan de, de, de, de geschiedenis de oorlogse van Nederland heb, heb beleefd. Ik neem het facet van het water bijvoorbeeld, hè, wat dat voor ons land betekent heeft. Maar de hele industrialisatie, er zijn duizend, oh, daar heb ik het nog niet eens over de sociale geschiedenis van Nederland. Ja, dat zijn allemaal dingen die komen daar niet aan de orde. Of juist een heel klein hoekje misschien dat ik er langs gelopen ben, maar het is niet zo dat je kunt zeggen... het thema van dit museum is, in, in dit thema is de kunst gelijkgesteld aan de geschiedenis. Zo is het zeker niet. En nee, nee, is voor u een chronologische opstelling dan, dan ook van belang? Stel dat dat je aan al die aspecten wel uh, aandacht besteedt. Ja, dat is mij zeer van belang. En nou, dan zal de directie waarschijnlijk van het Rijk zeggen... ja, maar dat hebben we toch gedaan, want de begane grond is uh, middeleeuwen. Dat, hè, dat is het vroegste wat het Rijksmuseum heeft, is de middeleeuwen. De uh, eerste verdieping is, uh, ik zeg het nou even zo uit mijn hoofd, 16e, 17e eeuw... en de bovenste verdieping is moderne kunst. Ja, dat klopt, dat is dan de chronologie. Maar dat is natuurlijk wel een hele minimalistische manier van weergeven. Want ja, de geschiedenis van Nederland is natuurlijk iets anders dan drie fases drie verdiepingen uh, opstellen. Ja, dus, dus eigenlijk dat hele idee van, van u onder meer hè, voor dat Nationaal Historisch Museum... Er wordt nu een beetje een, uh, hoe zeg je dat, stoflapje gebruikt of een schaamlapje gebruikt, dat het hier nou. voor een deel te zien is. Maar het stelt eigenlijk geen bal voor. Het is gewoon een nou, klaar. Nou, wil ik het niet zeggen. Nee, want het is een zo ontzettend mooi museum. En ik haat echt iedereen aan om er naartoe te gaan. Het is werkelijk fantastisch geworden, zo mooi. Uh, en vooral ook omdat het weer teruggebracht is uh, in, de, in de oorspronkelijke staat, zoals dus Kuiper dat bedoeld heeft. Dus die 19e eeuwse grote hal op de eerste verdieping is werkelijk fantastisch mooi geworden. Uh, dus mensen moeten er zeker naartoe gaan. Maar de claim van het Rijksmuseum, en dat stoelt natuurlijk op he, het begin van het Rijksmuseum toen het uh, werd opgericht was natuurlijk dat en aan de kunst maar ook zeker aan de geschiedenis aandacht moest worden besteed dus het Rijksmuseum heeft het altijd als een belediging beschouwd, wanneer anderen zeiden, ja maar we doen hier in het Rijksmuseum toch te weinig aan geschiedenis hm. uh, en dat hebben ze nu willen rechtzetten, maar ja laat ik het zo zeggen, het is uh, nou dan doe ik het ruim, het is 90% kunst, hele mooie kunst en 10% geschiedenis. En dan moeten we nu naar het Openluchtmuseum, want daar willen ze er ook nog wel iets mee toch, met ja, dat idee daar, van nu? Ja, klopt ja, daar gaan ze de kanon uh, verder uh, uitwerken. Dat zijn die, die beroemde ja, gezichten op onze geschiedenis. Daar ga ik natuurlijk ook met grote belangstelling kijken hoe dat, uh, zich ver, hoe dat verder uitpakt. Uh, maar ik denk dat het voor uh, nou ja, het bijbrengen van historische kennis en historisch besef in zijn algemeenheid nog steeds een zegen voor het land zou zijn als er een Nationaal Historisch Museum komt. En gaat u zich via de SP in de Kamer daar, daar nog altijd sterk voor maken? Nou ja, we hebben dat idee nooit prijsgegeven. En ik moet eerlijk zeggen. De meerderheid van de Kamer heeft het nooit prijsgegeven. Anders dan dat men zei, en wel enigszins terecht natuurlijk... ja, we zitten nu in een crisis. We gaan niet een nieuw een museum nieuw in de museum museum zetten. zetten. Dus het blijft nog wel op de agenda staan. Maar ja, dat wacht toch enigszins op betere tijden. Oké, okay, nou, en ondertussen kunt u lekker nagenieten van dat uh, Rijksmuseum. Ja, absoluut. Trunt er toe, allemaal. Jammer, Marijnissen, dank u wel. Avondspits, wat korter dan uh, normaal op donderdag, zei Edwin Gertsen. Ja, de dagelijkse files in ieder geval wel, Lucella. Alleen op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat wel een lange file na een aanrijding. Tussen de Meren en Bodegraven, 15 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht en er is veel oponthoud in en rond Nijmegen. In Nijmegen is een weg verzakt. Daardoor staat het verkeer ook stil op de A325 vanuit Arnhem. Voor Nijmegen, 5 kilometer. Jan Bromfield met Het Brengt ons bij verslaggever Jeroen de Jager. Die is vandaag bij de familie Berkes. Um, Jeroen, je bent daar. Uh, dochter Yvonne vertelde je eerder. zorgt voor haar vader van 80, die Alzheimer heeft. Um, en je bent daar ja, omdat, het, ja, ja. omdat het kabinet um, geld uittrekt. voor het Delta-plan Dementie. Een plan van acht jaar, hè, waarbij uh, de explosieve groei van dementie moet worden tegengegaan. Um, en jij vraagt je terecht mm -hmm. af, wat betekent dat voor mensen als uh, nou ja, de familie Berkes? Ja, en waar Yvonne dan vervolgens ook de kritische kanttekening meteen bij plaatst... of zich in ieder geval afvraagt uh, of dat geld ook gebruikt gaat worden... voor de individuele mensen die aan de Alzheimer uh, lijden. Want je hoort dan bij het vrijkomen van geld meteen... nou, we kunnen eindelijk echt gaan onderzoeken... en misschien wel een medicijn uh, vinden tegen Alzheimer. Geloof je daar trouwens in Yvonne? Op lange termijn geloof ik daar wel in, ja. ja. Oké, okay, dus ja. onderzoek op zich, niks op tegen? Nee, onderzoek op zich, heel prima. Nee. Even over de situatie hier. Dat is toch wel aardig in Asten, uh, klein dorp uh, vlakbij Eindhoven. Mooi huis hier aan de Hoofdstraat. Uh, en daar wonen jullie met z'n tweeën. Uh, Jij woont hierboven, boven uh, Wout, die hier beneden woont. En het is hier een lekkere puinzooi, Wout. Ja, lekker. <hijen> Maak de Het <tent> maar... is <hijen> nee. Meneer Bergers, die houdt ervan om ontzettend veel troep te verzamelen. En dat houdt zijn herinnering misschien ook wel scherp op een bepaalde manier. Boven ook. Boven ook, boven ook nog eens. Oké, okay, kijk aan. En stel u voor dat u naar een verzorgingshuis zou moeten. Daar nee, ga ik niet naartoe. Ik, nee. Nee, hoef ik niet. Dat is dus wel interessant dat Yvonne hier al acht jaar boven woont... en kan zorgen voor haar vader als mantelzorger. Dat Deltaplan. Ziet u daar voldoende ook voor de mantelzorgers geregeld? Op dit moment heb ik daar uh, niet erg veel hoop op. In die zin dat uh, mijn vrees is dat het veel... naar overkoepelende organisaties en naar onderzoek zal gaan. En zoals gezegd, ik mis daar de gelden voor de individuele situatie. Hmm. Want hoe, wat zou er, als u zo'n Deltaplan uh, zou mogen bepalen, wat, wat zou u willen zien? Ik zou heel graag, uh, zoals uh, toch wel de bedoeling is... op lokaal niveau uh, versterking zien voor de mantelzorgers. Uh, niet alleen voor de mantelzorger uh, van degene met dementie... maar in het algemeen natuurlijk. En uh, mijn hoop is dan ook om uh, mensen tegen te komen van de gemeente... die oprecht geïnteresseerd zijn in de mantelzorger en de problematiek. Het is nu zo 250.000 alzheimerpatiënten patiënten in Nederland. Dat gaat stijgen uh, naar dubbele 500.000. Die mensen kunnen natuurlijk ook niet allemaal naar een zorginstelling. Dus die mantelzorg wordt heel erg belangrijk in de toekomst. Ja, dat uh, aantal mantelzorgers zal uiteraard groeien met het aantal mensen met dementie. Dat is uh, onoverkomelijk en ook daar zul je dan geld in moeten steken uh, per individuele situatie nogmaals denk ik hoor. Wat is uw droom eigenlijk als het gaat om... Want stel dat u zelf Alzheimer zou krijgen, laat ik het anders vragen. Zou u het zo willen zoals, het nu, zoals u het nu geregeld heeft? Nee, ik ben wat dat betreft een te zorgen. En ik zeg altijd, doe het nooit zoals ik het doe. Want het is een hele ingreep in je eigen leven. Ik zou ook niet weten wie van mijn dierbaren ik daarmee zou willen lastigvallen. Uh, mijn droom is om met een aantal vrienden een kleinschalig gebouw te hebben, waar we gezamenlijke voorzieningen hebben... en waar we als vrienden voor elkaar zorgen. Als iemand uh, onverhoopte Alzheimer mocht krijgen. Als iemand onverhoopte Alzheimer mocht krijgen. Ja, dus dat zou mogelijk ook wel een uh, onderzoeksdoel kunnen zijn... van zo'n Deltaplan, om te kijken naar allerlei woonvormen. U heeft het trouwens goed verklaard. U heeft trouwens, uh, Wout Berkens, een, een alarm hier ook bij u. Hè? Voor, want uw, zo, uw dochter die is niet altijd 24 uur hier beneden. Hè? Moet u eens even drukken erop, hoor. even kijken wat er gebeurt. Want als ze er niet is, dan... Uh... Is er toch altijd hulp in de buurt? Dan is de vraag of je het doet. En dan gaat uiteindelijk uw mobiele telefoon zelfs af. Ja, uiteindelijk gaat mijn mobiele telefoon af. Ja. We hebben dat zelf geregeld. We zijn niet verbonden aan een zorgcentrale wat dat betreft. Omdat ik toch van mening ben dat je uiteindelijk wordt je toch zelf opgeroepen om de zorg te bieden. En uh, op het moment dat dan uh, ja, je een abonnement hebt, mooi van het geld, maar uh, dan steek ik het liever ergens anders in. Tot later. Dit is tot half zeven. het NOS Radio 1 Journaal. Het debat over het homohuwelijk in Frankrijk is hevig. Vanavond behandelt de Senaat het wetsvoorstel van president Hollande. De protestbeweging tegen die wet wordt aangevoerd door een opvallende figuur... de comedienne Frigide Bargeot. Correspondent Ron Linker ontmoette haar vanochtend in Parijs. Bon alors, dans le dos. C'est super excitant. Half negen vanochtend bij een Parijs caféetje. Een handjevol journalist is maar afgekomen op haar persconferentie. Moeilijk voor te stellen dat deze vrouw het boegbeeld is van de protestbeweging tegen het homohuwelijk. Een demonstratie tien dagen geleden liep behoorlijk uit de hand. Arrestaties, traangas en de wapenstok. Wat ooit begon tegen het homohuwelijk, of zeg maar het recht van homo's stellen om kinderen te adopteren... is uitgegroeid tot een brede protestbeweging tegen Hollande... Met aan het hoofd dus Frigide Barjot, die de afgelopen maanden niet weg te slaan was van de Franse televisie. Tout d'abord, Frigide bonsoir. Frigide Barjot. Frigide Barjot. Frigide Barjot. Frigide En compagnie de Frigide Barjot, met haar blonde haar en haar roze kleren, een markante vrouw die als het moet haar mannetje staat. Monsieur Michel, alors arrêtez de m'accuser de ce que je ne suis pas. On va essayer. En vandaag dus weer in alle vroegte op de been. Voor veel Nederlanders mevrouw Barjot is het maar moeilijk te begrijpen. Waarop het protest tegen het homohuwelijk nou berust, waarom zijn zoveel Fransen tegen? Denkt u, c'est la force de la conscience humaine de la conscience Het is het Franse geweten dat van zich laat horen, zegt u. Hoewel meer dan de helft van de Fransen toch voor invoering van het homohuwelijk is, blijkt uit alle peilingen. En in het parlement heeft Hollande een meerderheid. Dus wat wilt u bereiken? Il faut véritablement suspendre cette door een negatief in Sénat, omdat de de la République dat situatie, de We willen simpelweg dat Hollande de wet intrekt. Omdat hij aanvoelt hoe de sfeer is in Frankrijk, zegt ze. Anders moet de Senaat de wet maar verwerpen. Maar, zegt een toch zichtbaar vermoeide Barjot... Wat we zeker niet willen is dat in Frankrijk homo's kinderen kunnen adopteren. On peut pas admettre de que dat loi. ...dies qu'un enfant est né de deux hommes. C'est lourd pour vous, d'être porté paroil de ce manier. Pas du tout. Nee, hoor, zegt ze, het is niet zwaar om boegbeeld te zijn van deze protestbeweging. Ik word namelijk gesteund door duizenden Fransen. En dan keert ze terug op haar woorden. Wat dit zwaar maakt, zegt ze, is dat het mijn leven veranderd heeft. C'est lourd, parce que c'est une vie qui change, évidemment. C'est très léger de savoir que des millions de gens sont rassurés de pouvoir s'exprimer. Een verslag vanuit Frankrijk hoorde u van Ron Linker.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 Hackers hebben websites en accounts van de Noord-Koreaanse regering overgenomen. Op de Flickr-pagina waarop normaal foto's van het regime te, zijn, te zien zijn... staat nu bijvoorbeeld een bewerkte foto van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Op de foto is Kim afgebeeld als een varken... met een afbeelding van Mickey Mouse op zijn borst. Op het foto-account staan ook beelden van de Koreaanse vlag... met daarbij het masker van hackersgroep Anonymous. Of die groep ook daadwerkelijk achter de hek zit, is niet duidelijk. Staatssecretaris Wekers gaat kijken of er Nederlanders staan op een gelekte lijst van miljonairs... met geld op geheime rekeningen in belastingparadijzen. Onderzoeksjournalisten uit 40 landen werken maanden aan die lijst... onder wie journalisten van het dagblad trouw. CDA Tweede Kamerlid Omzicht vroeg de staatssecretaris om haast. Wekers zei dat hij er alles aan doet om te achterhalen of er ook Nederlandse bedrijven bij zijn. Het Haga ziekenhuis in Den Haag betaalt mee aan het onderzoek naar mogelijke fouten van de afdeling cardiologie...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 Met zon in het noorden vandaag. In het zuiden hebben we ze ook wel gezien. Maar verder was het overwegend bewolkt. En uit die bewolking zelfs af en toe nog een klein vlokje motsneeuw. Nou ja, laten we het maar niet noemen. Dan kunnen we het ook snel vergeten. Temperaturen tussen de 4 en 6 graden in de zon op sommige plaatsen iets hoger. Vannacht daalt het kwik tot rond het vriespunt met wolkenvelden. In het noorden van het land ook een paar opklaringen. Misschien ook in het uiterste zuiden. En morgen hebben we dan de meeste zon opnieuw in Noord-Nederland. Verder bewolking op de meeste plaatsen droog. 6 of 7 graden en aanhoudend een stevige Noordoostenwind, die het voor het gevoel een stuk kouder maakt. Maar die wind gaat in het weekende liggen en dan wordt het 8 graden. Dat is op zich nog te koud voor de tijd van het jaar. Maar met weinig wind en de zon erbij is het toch prima toeven. Droog weer ook. Na het weekende gaat het kwik verder omhoog. Maar later wordt het wel wat wisselvalliger. U gaat horen hoe het met de avondspits is. Edwin Gerritsen. Er zaten 140 kilometer file. Dat is wat minder dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files staan in het midden van dat land. In en rond Nijmegen is daar veel oponthoud door een wegverzakking in het, aan de noordkant van Nijmegen. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat een lange file voor Nieuwebrug. 15 kilometer, dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A20 richting Gouda voor Rotterdam Centrum 4 kilometer door een aanrijding op de andere rijbaan. Op de A20 Gouda Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum staat 7 kilometer, twee rijstroken zijn daar dicht. De A28 Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort 10 kilometer, dat is de naslepende ongeluk. En op de A50 Arnhem richting Eindhoven voor knopend Ewijk 11 kilometer. Kom aanstaande zaterdag naar de NVM Openhuizendag.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 U luistert naar het Radio 1 Journaal. Het is bijna vijf minuten over half zes. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. De KNVB en de betaald voetbalclub zijn vandaag de fiscale procedure gestart tegen de crisisheffing over 2012. Die heffing die houdt in dat de werkgever 16% extra belasting moet betalen over inkomens van boven de 150.000 euro. Dat gaat de clubs aardig wat geld kosten, want het inkomen van veel voetballers zit daarboven, boven die 150.000. Wilco van Schaik is voorzitter van FC Utrecht. Goedemiddag. Zeg, en dat was nog één heffing. Uh, nu werd uh, kort geleden bekend... dat het kabinet eigenlijk wil dat die crisisheffing verlengd wordt. Hè? Wat vindt u daarvan? Dus dat het niet alleen over afgelopen jaar is? Ja, ik vind dat uh, onacceptabel. en uh, Dat betekent eigenlijk dat uh, ja, de, de regering had een afspraak gemaakt... en een belofte dat het eenmalig zou zijn. En zo hebben ze het ook uh, verwoord. En uh, ja, de regering komt zijn belofte niet aan. Dus uh, ja, wij zijn hier niet blij mee. En... Uh, ja, zo, zo kun je eigenlijk ook niet werken in onze branche. Want ja, wij krijgen dit gewoon weer bovenop. En is dat dan de reden dat uh, die procedure gestart is? Of was dat ook al tegen die eerste heffing? Tegen die eerste heffing zijn we ook al in het verweer gegaan. En dat heeft ook de KVB namens ons als, uh, als clubs gedaan. Uh, maar dat was een eenmalige heffing. Uh, op een gegeven moment is dat voorbij gegaan. En nu wordt die weer opgelegd omdat het wat minder gaat in Nederland. En de regering denkt, nou, die eerste was wel aardig. Dat doen we die tweede ook. Ja, als het zo doorgaat, krijgen we dit elk jaar zomaar uit de lucht vallen als we een tegenvaller bent. Want wat, wat, kost het, wat kost het FC Utrecht bijvoorbeeld? Het kost ons ongeveer 2,5 ton op een uh, inkomsten van, uh, van 13 miljoen. Dus je praat gewoon over 2% extra lasten die wij er gewoon bij krijgen. En er wordt wel inderdaad behoorlijk verdiend bij u. Uh, in het voetbal uh, werd er behoorlijk verdiend. En ik denk dat we met alle clubs wel bezig zijn... om dat naar normale maatstaven terug te brengen. Alleen het voetbal heeft wel één verschil met de gewone bedrijfstak dat bij ons kapitaal op het veld loopt. Onze spelers is het kapitaal. In tegenstelling tot het gewone bedrijfsleven... waar het kapitaal in de directiekamer zit. En u zegt, dit uh, kost de club geld. U kunt het natuurlijk ook aan die spelers doorberekenen, toch? Nou, dat zou je kunnen doen als je daar van tevoren afspraken over maakt. Dus als de regering nou van tevoren met ons afspraken had gemaakt van over drie jaar gaan we dit introduceren, dan kan een club, dan kan een bedrijf daar uiteindelijk naartoe werken. En dan kun je ook bepalen of je spelers in die categorie aanneemt of niet. Nu leggen ze het ons zomaar op. Dus wij kunnen hier in ons beleid niks mee. Wij kunnen het ook niet bij de spelers neerleggen. Dus dat is het hele kromme uh, men ligt gewoon maar iets op. Ja. En als je daar niet tegen in het verweer gaat... dan kunnen ze morgen wel uh, nog een andere hersing erbovenop gooien. Ja, en de KNVB heeft een, een tegenvoorstel gedaan. Hè? Als ik me niet vergis om wel iets te betalen, alleen dan minder. Ja, dat zou sowieso natuurlijk helpen. Want uh, uiteindelijk heeft uh, uh, Bert van Oosven heeft die vergelijking al gegeven. Als je de 50 hoogstgenoteerde bedrijven op de beurs neemt... die moeten een totale afdracht doen van 14 miljoen. En de voetbalclub 16,5 miljoen. Dus het is ook... Onredelijk. En het belangrijkste, en daar ben ik echt uh, boos over... is gewoon dat een belofte van de regering wordt geschonden. Als ik een afspraak maak met de regering als bedrijfstak betaald voetbal... dan mag ik er toch van uitgaan dat als ik met deze regering een afspraak maak... dat die nagekomen wordt. Nou, dat gebeurt niet. En dat betekent dus dat, dat het onbetrouwbaar is. Nou, Een kabinet kan natuurlijk wel altijd een belastingmaatregel invoeren, toch? Ik bedoel, daar, ja, daar is het een kabinet voor. He, maar maak dan geen afspraak als je een 100% belofte maakt en je weet dat er heel veel uh, irritatie over is geweest, heel veel discussie over is geweest. De KVB heeft uitgelegd dat de betaald voetbalbranche anders is dan het gewone bedrijfsleven. En er wordt een belofte gemaakt, ja dan, dan, dan kunnen ze morgen wel weer een nieuwe... Uh, geregeld doen en omdat er in het betaald voetbal bij de spelers veel verdiend was. Nou, pak het betaald voetbal maar. Nou. Terwijl het betaald voetbal juist aan het bezuinigen is. Terwijl het betaald voetbal juist aan het is en het betaald voetbal het heel moeilijk heeft. En wat, en is, nou, wat betaald... is nou uiteindelijk het argument straks? Want ik bedoel, de emotie is, is duidelijk. Uh, wat is het argument om dit tegen te gaan? Straks? Nou, bij de fiscale procedure. Ik bedoel, waarmee nou, wilt u dit winnen? Nou, wij denken wel dat er bepaalde afspraken gevonden zijn. Er zijn ook afspraken met de KNVB gemaakt. En wij denken dat we sterke punten hebben waarop we uh, sterk staan in deze zaak. En dus eigenlijk uh, gaan voor de winst. Goed, en niet voor het en, en verlies de... in dit geval van 2,5 ton. het ook stockeren, uh, Sport. En uh, wij hebben helemaal geen moeite, laat dat voorop staan, met het betalen van belastingen. Uh, dat hoort in Nederland. Maar leg ze dan wel neer, daar waar uh, het geld verdiend wordt. Nou ja, dat wordt ook. natuurlijk wel bij de voetbalclubs ook verdiend, nee, toch? Nee, het wordt niet bij de voetbalclub verdiend. Het wordt bij de voetballers verdiend. En dat, dat vinden de voetballers natuurlijk niet leuk. Maar die verdienen het. Die hebben nu de lusten en de clubs hebben de lasten. En dat is geen eerlijke verdeling. En daar staat deze regering altijd voor. Nou, dit is een oneerlijke verdeling. Goed. Meneer van Schaik, uw punt is duidelijk. Voorzitter van FC Utrecht. En uh, we kijken wat eruit komt uit uw procedure. Dank, in ieder geval Dank u geval voor uw reactie. Goedemiddag. Dank u wel. Over geld gesproken, Onderzoek, onderzoeksjournalisten uit verschillende landen, waaronder die van The Guardian, maar ook van Trouw in Nederland, hebben een groot databestand in handen met gegevens over veel rekeningen in belastingparadijzen. De vraag is, zijn daar ook Nederlanders op die lijst van mensen, gelekte lijst? Dat wil de Tweede Kamer weten van staatssecretaris Wekers van Financiën, Pieter Omzicht. goedemiddag. Goedemiddag. Tweede Kamerlid voor het CDA. U heeft er nog geen antwoord op, hè, volgens mij, of er Nederlanders op staan. Nee, maar um, ze zeggen dat er 170 nationaliteiten op de lijst staan. Nou, dan zullen er zeker Nederlanders bij staan. Um, die zijn uh, ook actief in de trustsector. En, en waarom is het voor u van belang om te weten uh, wie dat zijn? Nou, Het is van belang voor de Belastingdienst om te weten wie het zijn. Want je mag best een trust hebben, maar dan moet je hem wel aangeven bij de Belastingdienst. En dan moet je er gewoon geld uh, belasting over betalen... als je daar um, bijvoorbeeld vermogen gestald hebt. En, en u vermoedt hier praktijken die niet in de haak zijn? Die vermoed ik zeker. U heeft al gezien dat er in Frankrijk een minister is afgetreden. In Mongolië trouwens ook eentje. Um, dat er allerlei presidentiële families uh, dit doen. En ik wil graag weten of er ook Nederlandse uh, personen en bedrijven bij zitten. En of die dus netjes dit opgegeven hebben bij de belasting. Um, we kunnen niet de belastingen verhogen voor iedereen in de straat... en dat dan blijkt dat een aantal mensen gewoon zijn belasting niet opgeeft. Daarom heb ik aan Wekers gevraagd... doe nou net wat uw Griekse en Duitse collega's al wel gedaan hebben. Want zelfs de Griekse regering heeft de lijst met Griekse bedrijven al opgevraagd... en is al begonnen met het aanschrijven van 103 bedrijven. De Duitse minister Schäuble heeft hetzelfde gedaan. Dus ik vind dat Wekers heel snel hier moet zijn. En um, nog voordat de namen openbaar worden in de media, dat hij deze bedrijven moet aanschrijven... zodat, uh, zodat hij ze kan verrassen en uh, kan kijken of ze hun belastingnetjes betaald hebben of niet. En waarom vindt u het belangrijk dat dat gebeurt voordat die namen bekend worden? Hè? Want we hebben inderdaad tot nu toe in de publicaties geen Nederlandse namen nog gezien. Maar waarom wilt u dat, dat, dat hij dat doet voordat dat in de krant staat? Ik vind dat hij er bovenop moet zitten. Ik vind ook dat er alles aan moet gedaan worden, dat er niet alsnog even iets ergens anders neergezet wordt in de tussentijd. Je kunt nu mensen nog verrassen. Dan is precies duidelijk welke informatie er is. Nu nog niet duidelijk is welke informatie naar buiten komt. Kun je naar een bedrijf toestappen en zeg maar, leg je hele structuur openbaar. We hebben informatie over je. En als dat beleid is dan weigert dan uh, weiger te zeggen dat ze informatie heeft, dan kun je dat als belastend gebruiken. En wanneer het helemaal op straat ligt, dan... Ja, dan heb je alleen dat gedeelte wat toevallig gelekt is. En dan kun je juist proberen nog meer boven tafel te krijgen. Ja, heeft u er een verklaring voor waarom wat u betreft... Wekers wat achterloopt bij de andere landen in Europa? In ieder geval Duitsland, Griekenland, wat u zegt. Daar heb ik geen verklaring voor. En daarom heb ik hem in de plenaire zaal van de Kamer om twee uur bij een debat over de Belastingdienst gevraagd om hier achteraan te gaan. Hij heeft gezegd van dat ga ik doen. Dus ik ben benieuwd of hij dat vanavond ook doet. En hij heeft gezegd dat hij je capaciteit van de Belastingdienst voor beschikbaar houdt. Want kijk, als u een trust in het buitenland heeft... dan staat daar niet duizend of 2000 euro ja, Wel ongelooflijk dat die lijst gelekt is, hè? Ik kan me niet uh, heugen dat dat eerder een keer gebeurd is... met zoveel vertrouwelijke gegevens. Nou, ik kan me nog wat cd-rommetjes en uh, stikjes uit Liechtenstein en uh, Zwitserland herinneren. Ja, maar dat kwam niet om in de openbaarheid. Dat, dat werd dan toch aan, aan, de, aan, aan financiën gegeven dat kwam niet nee, krant, dat werd aan financiën verkocht. Dat ja, was verkocht, weer een heel pardon. ander verhaal. <laughs> Zelfs. Er zaten er nog hele andere, heel vervelende, helende aspecten bij. Ja, ja, ja. En nu lijkt het uh, gelekt te zijn... zonder dat de regering uh, welke vuile handen dan ook zal moeten maken. Dus ik zou, als ik uh, wekens was, ook uh, heel snel een overleg treden met Trouw. Ik heb ze net gebeld. Ik begreep van Trouw dat hij dat nog niet gedaan heeft. Dus dat snap ik niet. Dus ik uh, zal ook spoedkamervragen stellen wanneer hij dat wel doet. En nu heeft die naam ook niet gekregen, van Trouw? Nee, maar dat begrijp ik dan ook wel weer van Trouw. Ja, maar vindt u het uh, even samenvattend goed dat die gegevens allemaal op straat komen? Ja. Oké, okay, Pieter Omzicht. dank u wel. Tweede Kamerlid uh, voor het CDA. En we horen wel als uh, Frans Wekers daar iets mee gedaan heeft. Dan gaan we naar het zwemmen, want daar is de swimcup aan de gang in Eindhoven. Belangrijk voor het uh, WK. Verslaggever Bob van de Tak. Bob, waar zit je naar te kijken? Uh, nou, nu naar een leeg zwembad, want uh, de, oh. 100 meter, <laughs> ja, de 100 meter... Dank je Ja, goede timing. Hè? De 100 meter vrije slag mannen is net afgelopen, de twee halve finales. Uh, Sebastiaan Verschuren zwom de snelste tijd van allemaal. Uh, verreweg de snelste tijd, 49-18. Daarmee als enige onder de 50 seconden. Verschuren overigens al geplaatst voor het WK... op basis van zijn vijfde plek vorig jaar op de Olympische Spelen. Dus hij kan vrijuit zwemmen hier dit weekend bij de Swim Cup. Hij hoeft niet meer... Aan die wk te voldoen. Daar zat hij trouwens ook ietsje boven. Uh, dat geldt niet voor Sjerm van Rauwendaal. Zij zwom de finale van de 200 meter rugslag en die won ze ook. Dat verklap ik dan maar alvast. Maar uh, het was vooral de vraag, uh, waar eindigt de klok? Uh, die moest uh, eindigen op 2.09.40. Dat is de WK-limiet voor het uh, wereldkampioenschap in Barcelona eind juli, begin augustus. Maar van Rauwendaal redden het bij lange na niet. Zat er daar anderhalve seconde boven in een tijd van 2. 10,94. Ruim drie seconden boven haar eigen Nederlands record. En dat viel dus weer behoorlijk tegen Van Rauwendaal... die bij het vorige WK in 2011 nog als een raket ging. Maar daarna is het allemaal een stuk minder geworden op de Olympische Spelen. Vorig jaar zwom ze al niet goed. En ook nu was het dus weer een matige race. Ze heeft nog wel een kans om zich te kwalificeren voor Barcelona... Komende zondag, als de 100-meter-rugslag op het programma staat. Maar dan moet je wel bedenken dat uh, de 200-meter-rugslag meer uh, de specialiteit is van Van Rouwendaal dan de 100-meter-rugslag. Dus of we haar in Barcelona gaan zien, dat waag ik eerlijk gezegd te betwijfelen. De avondspits, Edwin Gerritsen. De lange files worden veroorzaakt door uh, ongelukken... zoals op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar staat voor Woerden 12 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. De A16 Breda-Rotterdam voor knoppen drechtseplein 10 kilometer... door een ongeluk op de A20. Daar staat richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 8 kilometer. En op de A50 Arnhem-Os een lange dagelijkse file... tussen Knoppen-Drijzoord en knoppen Ewijk 12 kilometer. In de ochtend en avondspits het NOS Radio 1-journaal. Wat moeten wij eh, als Nederland nog met het Benelux-parlement? Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde vanaf. Dat bleek vandaag in een Kamerdebat. Een verslag van Wilco Boom. Opgegroeid, de Benelux. Een van de oudste en een al vele jaren bestaand samenwerkingsverband van België, Nederland en Luxemburg. Een van de beter bewaarde geheimen is dat die Benelux ook een parlement heeft. Wat natuurlijk geld kost, want het heeft een secretariaat, daar werken tientallen medewerkers. En daar wil een Kamermeerderheid in Den Haag nu vanaf. En het was de VVD met Kamerlid Verheijen die vandaag de knuppel in het hoenderok gooide. Een groots verleden is onvoldoende reden om kritiekloos ergens mee door te gaan. Ook hier de vraag bij dat Benelux-parlement, werkt het of werkt het niet? En laat ik gewoon helder zijn, wij zien geen rol meer voor dit Benelux-parlement in de toekomst. Volgens sommige partijen gaat de VVD nog niet ver genoeg. Harry van Bommel, van de SP bijvoorbeeld, wil de hele Benelux opheffen. Het samenwerkingsverband heeft volgens hem geen nut meer. Voorzitter, gooien we dan het kind met het badwater weg? Nee. Er is hier gewoon sprake van een leeg pad. Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken vindt dat de Tweede Kamer wel heel hard van stapel loopt. Volgens hem is het niet netjes om plotseling, zonder overleg met de parlementen van België en Luxemburg, tot opheffing over te gaan. Als parlementariërs tot de conclusie komen dat een parlementaire een parlementair orgaan geen nut heeft, dan is dat aan parlementariërs en dan hoort de regering dat graag. Maar ik ben niet van plan om eh, namens het kabinet stappen te gaan zetten die toewerken naar opheffen van het parlement. Zolang ik niet vanuit, het parlementen, vanuit de parlementen daarover een gemeenschappelijk signaal eh, heb ontvangen. Ik vind dat eh, ook fair in de relatie met de andere partners om daar eh, zo eh, mee eh, om te gaan. Ja, ondanks de wens van de Tweede Kamer onderneemt minister Timmermans dus geen actie. De Kamer moet volgens hem eerst met de andere parlementen aan de slag. En de Kamer legt zich bij die opstelling neer. Waarmee de opheffing van het Benelux-parlement nog wel even op zich zal laten wachten. Welke boom was dat vanuit Den Haag. En behalve dat Benelux-parlement hebben we ook het Europarlement, het Europees Parlement. En vandaag bespreek ik de politieke actualiteit met de Europarlementariër Marietje Schaken van D66. Goedemiddag. Goedemiddag. En die actualiteit is natuurlijk internationaal gezien uh, Noord-Korea. Uh, vandaag weer nieuwe dreigementen over en weer. Noord-Korea verplaatst een raket. Daar gaat ook weer dreiging van uit. Ja, hoe, hoe schat u de, de, de, de situatie in tussen beide landen, tussen Noord- en Zuid-Korea? Nou, dit soort provocaties moet je natuurlijk nooit uh, licht nemen. Het gaat om kernwapens, lange afstandsraketten. Uh, tegelijkertijd uh, kennen we dit soort uh, uh, provocaties van Noord-Korea. Het is een tactiek: dreigen en dan krabbelen ze eigenlijk weer terug en hopen dan uh, lichtere internationale sancties te kennen. Maar wat nieuw is, is dat we niet weten of Kim Jong-un hetzelfde doet en handelt als zijn vader. En die onzekerheid is natuurlijk wel, uh, ja, dat maakt het uh, anders dan voorheen. Uh, de Zuid-Koreanen zijn nog redelijk laconiek. Uh, dus nou, dat is misschien ook wel een goede graadmeter, want die worden het meest bedreigd. Ja, Amerika is niet zo laconiek. Hè. Obama neemt het hoog op. Er worden ook allerlei militaire vliegtuigen naartoe gestuurd, uh, die kant op. Hoe beoordeelt u de rol van Amerika? Nou, zij zien deze provocatie en ook de retoriek en de acties wel als een reële dreiging... Uh, aan de VS zelf, maar ook aan haar bondgenoot. En ik denk dat het goed is om uh, om dan ook uh, daarbij mee te wegen dat um, de Verenigde Staten 29.000 troepen in Zuid-Korea hebben, uh, en dat ze natuurlijk ook aan Zuid-Korea willen laten zien, maar ook aan bijvoorbeeld bondgenoot Japan dat ze uh, ja dat ze hun mannetje staan en dat ze een reële bondgenoot zijn. Uh, en tegelijkertijd hebben ze voor de eigen kust op het eilandje Guam... ook uh, uh, ja, antiraketinstallaties geïnstalleerd. Zij denken kennelijk dat het toch uh, belangrijk is, maar ik zie het ook als een signaal. Ja, terwijl ik sprak afgelopen week een aantal deskundigen over Noord-Korea... en die zeiden, de Amerikanen maken het op deze manier alleen maar erger. Dat ziet u niet zo? Nee, ik denk dat de verantwoordelijkheid wel echt bij Noord-Korea ligt. Ik bedoel, uh, je leger in opperste staat van paraatheid brengen. Uh, praten over het uh, opnieuw uh, aanzetten van kerninstallaties. Dat is, dat is hele serieuze taal. En ik, uh, ik begrijp wel dat er een reactie op moet komen. En, en ook vanuit Europa, want je vraagt je toch een beetje af... waar blijft Europa hierin? Of gebeuren er toch wel dingen vanuit de Europese Unie? Nee, er gebeurt zeker veel vanuit de EU. Uh, de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlandbeleid... heeft uh, uh, consequente acties van Noord-Korea uh, uh, ja, eigenlijk uh, verworpen. En daar heel veel kritiek op gehad. In het Europese parlement hebben we afgelopen maand... nog een hele stevige resolutie aangenomen... die uh, ook veroordeelt wat Noord-Korea op nucleair gebied doet. En, maar en tegelijkertijd dat indruk, uitnodigt dat, om weer... Ja, maakt dat indruk, want dat zijn natuurlijk verklaringen, veroordelingen. Maar, maar speelt dat een rol? Nou, wat belangrijk is, is dat we graag weer om de onderhandelingstafel willen zitten. En in de context van uh, zes landen-overleg uh, wat, wat gestaakt is door uh, Noord-Korea, weer willen proberen om tot een onderhandelde oplossing te komen. En als je ziet dat er gedreigd wordt en dan toch weer uh, geprobeerd werd om lichtere sancties te krijgen, dan lijkt het alsof uh, daar in Noord-Korea toch wel iets van wordt aangetrokken. Maar ze voeren ook een zelfisolatiebeleid uh, beleid, waarbij ze zichzelf willen afsluiten van de rest van de wereld, hun bevolking willen afsluiten voor de rest van de wereld, met alle gevolgen van dien. Niet alleen voor het nucleaire vraagstuk, maar zeker ook voor mensenrechten. En dat is voor mij, voor D66, voor het Europese parlement... ontzettend belangrijk, en daar besteden we ook aandacht aan. Ja, vindt u dat het hoog genoeg op de agenda staat... van de Europese landen, van de ministers van Buitenlandse Zaken... Ja, zeker. Er zijn recent nieuwe sancties aangenomen uh, ten aanzien van Noord-Korea. En uh, ik denk dat we ook goed moeten kijken wat de EU kan doen. Uh, we richten ons uh, op humanitaire hulp, omdat mensen onder hele slechte omstandigheden en zeer ondervoed leven in uh, Noord-Korea. Uh, als je al weet dat Noord-Koreanen gemiddeld 7 centimeter korter zijn... dan Zuid-Koreanen, dan zegt dat wel iets over de, de leefomstandigheden. Uh, tegelijkertijd uh, dringen we aan op een gesprek. En ik denk dat het, uh, dat het ook een idee zou kunnen zijn... welke rol de EU, dat we dat ons moeten afvragen... welke rol de EU kan spelen. Want de eerdere... De onderhandelingen eh, werden door zes landen gevoerd. Noord-Korea, Zuid-Korea, de Verenigde Staten, China, Japan en Rusland. En de EU speelde daar vooralsnog geen rol in. Maar we hebben wel ervaring als het gaat om onderhandelen over nucleaire programma's, bijvoorbeeld met Iran. Dus misschien dat de EU ook een soort bemiddelende rol kan spelen. Moeten ze wel snel zijn, volgens mij. Nou, ik denk dat het eigenlijk wel een indirect aanbod is. Um, en dat die uitgestrekte hand vanuit de internationale gemeenschap... naar Noord-Korea er steeds is geweest. Maar uh, een land wat kiest voor zelfisolatie, voor onderdrukking... en voor oorlogstaal, uh, is, is af en toe moeilijk te bewegen. Ja. Okay. Uh, laten we hopen dat het, uh, dat het loze dreigingen zijn. Marietje Schaken voor D66 in het Europees Parlement. Dank. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Martijn Nijhuis. NRC en het Parool zijn het eens. Het was een zootje gisteren bij ING. Volgens NRC toont de storing de grote zwakte van digitaal geld. Volgens het Parool zijn banken blijkbaar in staat om een grotere chaos te veroorzaken dan webcriminelen. Op de voorpagina van het parool ook een foto van de nachtwacht. Na jaren wachten is die weer te zien in het vernieuwde Rijksmuseum. En er zijn handelsblad koos voor een wat algemenere foto... waarop meer van het gebouw zelf is te zien. Ook de BBC heeft het over het gerenoveerde museum. Volgens de verslaggever geen ultra-hip gebouw, wel mooi... Vooral de grote hall. The Rijksmuseum closed ten years ago to undergo a program of major modernization. The results of which are impressive. But it's not a newfangled piece of technology or a state of art gallery that catches the eye, but this magnificent great hall which has been restored to its former glory. Op de site van het AD staat een opmerkelijk filmpje van Roysten Drenthe, de uit die speelt nu ergens in Rusland. In het filmpje doet hij een dringende oproep: weet iemand hier een kapper te vinden? Normaal om de drie vier dagen ik, ga ik lekker naar de kapper, fresh X, dit dat weet toch? Maar ik zit in een stad waar ik gewoon geen niggerkapper kan vinden. Weet ik, hoe vind je dat? Het was een spannend dagje voor de presentatoren van het Radio 1-programma eh, Dit is de Dag. Zo de mediamaker en kunstenaar Wim T. Schippers te gast. Die was lekker zichzelf. Het ging al mis toen hij even kort werd voorgesteld. Hij vertelde iets over een medaille die hij had gekregen van collega's. En, en, en blij mee met deze medaille? Ja! Okay. En die ontworpen door Pieter van Empel. Columniste Elma Draaier vindt het onbegrijpelijk dat er weer een nieuwe pretstudie bij komt. Die van heavy metal muzikant... Ik interesseert dat niet? Wat zegt hij? Zeker oh, nee, nee, nee, Ik dacht nee ik noem dat even. Maar we stellen andere even, ja, maar we moeten ja, de andere, <laughs> <moesten> de andere <laughs> gast ook ja. even is voorstellen. Is ook niet we vonden het Daan... heel leuk om te horen. Alleen, ja. we wilden ook nog de volgende gast even introduceren. Ja, gaan we maar door. Vindt u het goed, ja? ja? Even later weet Schippers de boel opnieuw te ontregelen... als het gaat over die problemen bij ING. Maar het is toch allemaal niet zo erg? Ook wat, wat, wat bedoel de wereld nee, we gaan in het er even brand. over hebben, Wim. Oh, gaan... sorry. Ja, nee, nee, nee, je mag, mag meepraten. Het is een maar... onderwerp, zeg. <laughs> Frank, en, we gaan ermee stoppen. Nee, hoor. We gaan nog even door. Ik heb een serieus programma voor Zuid. Ja, Een beetje na te kou over ING. Alles is, het is al wel alweer opgelopen. Nee, niet helemaal nog. En het is nu bij KPN. Dus voor hetzelfde ah. geld zijn er andere mensen ja, nee, die dit probleem... We gaan er dan ook weer zo uitgebreid over hebben. Nou, zullen we dat gewoon meenemen dan nu? En de jubileum van Radio 10 Gold, 25 jaar oud. Het is trouwens niet het oudste commerciële radiostation van Nederland. Een paar maanden eerder begon een ander commercieel station. Congratulations, Europe! Here's Cable One! Europe's best music, Cable one, one! En die zender werd korte tijd later verboden door de rechter. Dat was een schande, vond DJ Tom Mulder destijds. Dit was een soort boekverbranding. Je, bent, je mag wel een krant uitgeven, je mag een tijdschrift uitgeven. Sterker nog, je krijgt er zelfs subsidies voor. Er is ruimte genoeg op de kabel. Waarom zou ze ons niet mogen doorgeven? Nou ja, dat, dat mocht dus niet. Later stapte die over naar Radio 10 Gold. Dat mocht wel blijven bestaan. Vandaag was het dus een jubileum. We waren allemaal te gast. Hartstikke leuk. Martijn Nijhuis was dat met het mediaoverzicht. Deze vaste pitstop op de zaterdagmiddag.